11 Uur, Dichterhuis met het NOS-journaal. In Syrië zijn opnieuw tientallen doden gevallen bij gevechten tussen betogers en militairen. Volgens de mensenrechtenbeweging gaat het om 48 doden en tientallen gewonden. Alleen al in de zuidelijke stad Daraa zouden 15 betogers zijn omgekomen. Daar openden ordentroepen het vuur op mensen die, ondanks een verbod na het vrijdaggebed, de straat op gingen om het vertrek van president Assad te eisen. De stad is al dagen door het leger van de buitenwereld afgesloten. In heel Syrië zijn sinds de opstand, half maart begon, tenminste 450 doden gevallen. De bom die gisteren in de Marokkaanse stad Marrakesh 15 mensen het leven kostte... is op afstand tot ontploffing gebracht. Dat heeft de Marokkaanse minister van Middellandse Zaken gezegd. Volgens de minister doet de stijl denken aan Al-Qaeda... In eerste instantie werd gedacht aan een zelfmoordaanslag, maar volgens de minister is uit onderzoek gebleken dat er een afstandsmechanisme is gebruikt. De Marokkaanse autoriteiten hebben nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Onder de 15 doden is ook een 33-jarige Nederlander. Twee andere Nederlanders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het dodental van de tornado's in het zuiden van de Verenigde Staten is opgelopen tot 318. Dat is het hoogste dodental door windhozen sinds de jaren 30. In 1932 vielen in Alabama 332 doden. Daar zijn ook nu de meeste doden gevallen. President Obama bezocht vandaag het rampgebied. Met zijn vrouw was, hij in Obama, was Obama in Tuscaloosa, de zwaarst getroffen stad. Hij zei dat hij nog nooit zoveel verwoesting had gezien en beloofde de bewoners dat ze niet zullen worden vergeten.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 De bestuursleden van verzekeraar ASR en NIBC-Bank krijgen geen korte termijn bonus over 2010. Dat is besloten vanwege de maatschappelijke en politieke ophef over bonussen. Onlangs zag de top van ING na een storm van protest af van toegekende bonussen. Net als ING heeft NIBC overheidssteun gekregen. ASR is als voormalig Fortis-onderdeel in handen van de Nederlandse staat. De bedrijven draaiden vorig jaar goed. Daarom houden de bestuursleden wel zicht op lange bonussen die mogelijk over een paar jaar worden uitbetaald. Bij NIBC zijn verder de salarissen van de top verhoogd. De laatste lancering van het Amerikaanse ruimteveer Endeavour is wegens technische problemen uitgesteld. Wordt volgens de NASA nu op zijn vroegst zondag.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 Nieuwe woningen en scholen moeten voortaan een raam kunnen openzetten. Dat is een van de bepalingen in het nieuwe bouwbesluit van het kabinet. In dat besluit wordt verder vooral het aantal regels teruggedrongen. In totaal komen er 30 minder voorschriften. Dat is een van de manieren waarop minister Donner wil bijdragen aan vermindering van de regeldruk. Over twee maanden kunnen reizigers in het openbaar vervoer in een groot deel van Nederland alleen nog maar gebruik maken van de OV-chipkaart. Per 30 juni schaf minister Schults van Hagen in acht provincies en regio's de strippenkaart af. Een week later volgen nog twee andere provincies en de resterende gebieden volgen later. Amsterdam en Rotterdam zijn tot nu toe de twee enige steden waar alleen nog met de OV-chipkaart kan worden gereisd. In Londen hebben prins William en Kate het bruiloftfeest... achter de schermen met hun privégasten voortgezet. Met 300 genodigden hebben ze in Buckingham Palace gedineerd. Daarna brak voor hetzelfde gezelschap een groot feest los. Voor de avond had Kate haar bruidsjurk verruild... voor een witte strapless avondjurk van dezelfde ontwerpster als de bruidsjurk. De satijnenjurk is in de taille met diamanten afgezet. William draagt vanavond de smoking... Niet bij het feest in hun eigen paleis en de koningin en prins Philip. Ze zijn voor de gelegenheid naar hun landhuis Windsor afgereisd. In Buckingham Palace zal het bruidspaar de huwelijksnacht doorbrengen. In de voorlaatste competitieronde van de eerste divisie... heeft RKC Waalwijk de koppositie overgenomen van FC Zwolle. De Brabanders wonnen zelf met 7-0 van RBC Roosendaal. FC Zwolle bleef op 0-0 steken tegen FC Den Bosch. RKC Waalwijk heeft met nog een wedstrijd te spelen twee punten voorsprong. Zwolle stond lang ruim op kop, maar verloor de afgelopen weken veel punten. Het weer nog vannacht droog en opklaringen. Morgen is er veel zon en wordt met 17 graden in het noorden... en 21 graden in het zuiden een zonnige dag. Er staat een matige noordoostenwind. In de namiddag is er in het uiterste zuiden een kleine kans op een lokale bui. Dit was het NOS Journaal.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 Ook na april genieten van internationale topsport? Probeer Sport 1 Live nu drie maanden voor maar vijf euro per maand. Ga naar ziggo.nl slash sport1. Dit is Radio 1. Goedendacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Het was een keurig huwelijk, vlekkeloos. Ik moet wel zeggen dat ik even schrok toen ik Prins Harry in uniform de kerk in zag lopen. Maar gelukkig, het viel mee. Crow soak up the sun. In het duister tussen twee koninklijke feesten blikt ook het oog, zij het beknopt, terug op Kate en William. waar Sadegi vertelt over de laatste voet van zijn royal marriage bestoer. Terwijl de hele wereld zich vergaapte aan een bruiloft van 30 miljoen, boog het kabinet zich over nieuwe bezuinigingen, want er moet meer bezuinigd worden. Hoeveel en waarop? Dat vraagt politiek redacteur Hans Andringa, straks aan minister-president Mark Rutte. ChristenUnie aanvoerder André Rauwvoet... liet vanochtend via Twitter weten de politiek te verlaten. We spreken hem zometeen. En na het dagboek van Anne Frank en het VOC-archief krijgt Nederland wellicht nog een vermelding op de UNESCO Werelderfgoedlijst: het filmarchief van Jean de Smet. Wie die de Smet was en wat er in het archief zit, vragen we zometeen aan filmhistoricus Ivo Blom en de Smets kleindochter Ilse Juggen. Maar eerst het nieuws van. Vrijdag 29 april. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife? I will. is important for the monarchy is that this is a hoogtijdag and that they that volle moeten benutten. We have other members of foreign royal families arriving. The Queen of Denmark is the next to arrive. And then the Prince of Orange and Princess Maxima of the Netherlands. Kate draagt een witte jurk met kant en een bescheiden sleep. De jurk is ontworpen door Sarah Burton, ontwerpster bij het modemerk Alexander McQueen. Een, een, een jurk die is ingenoord in de taille en daarna heel breed uitwaait met een aantal hele grote stoel plooien. Prachtige kant, ongetwijfeld. Uh, inderdaad, niet zo'n lange sleep. Uh, en wat dat betreft uh, ingetogen, uh, maar toch heel koninklijk. Daar zijn we, are, David en Victoria Beckham. They're pleased blij om hier te zijn.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 Wilt thou have this man to thy wedded husband. To live together according to God's law in the holy state of matrimony. Ja, daar gaan we toe naar een tweede hoogtepunt. Nu dat de jurk is onthuld, kunnen we ons alvast verheugen op de kus straks. En daar is de kus. Een korte kus. Ah! En nog een kus. Een iets langere kus nu. En het feestje is vast nog niet afgelopen daar in Londen. Eerder vandaag kregen ruim 3300 mensen tot hun eigen verrassing... een koninklijk lintje opgespeld. Veel Onbekende Nederlanders, maar ook grote namen als André van Duin, Noralie Beijer en Linda de Mol. Een mooie zin van het heeft Hare Majesteit behaagd om. Dan denk je wel, oh, ja, het is toch wel heel bijzonder. Upgrade, ja. <lacht> ja. Ja, dat is weer modern jeugdupgrade. Ja. Dus ik was, ik was al ridder. Ik voel me ook, uh, ja, feest snoepje voel ik me eigenlijk vandaag. Ja. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Baram Sadegi, avond. Goedenavond afgelopen dagen deed je al verslag van je busreis uh, door Engeland. Waar ben je nu eigenlijk? Um, ja, we zijn in Bessingstoke. Dat is ongeveer 80 kilometer van Londen. En um, daar waren we eigenlijk elke avond. Maar we gingen elke dag naar Londen of een andere plek. En morgen gaan we weer naar andere plekken. Hoe was het? Vandaag, nou het was echt ontzettend goed, echt een heel goede sfeer. We zaten in de grote zaal van het hotel op uh, groot scherm naar uh, televisie te kijken. Eigenlijk vanaf uh, tien uur ongeveer tot een uur of uh, twee denk ik. En um, Want kijk, dat was een onderdeel van, van de reis. In tegenstelling tot wat heel veel mensen dachten, zijn we niet naar Londen gegaan op de dag zelf. Maar um, ja, op televisie gekeken En um, ja, de hele zaal was uh, versierd met vlaggen, ballonnen en uh, de, een groot scherm, champagne en taart. Natuurlijk Zullen we meteen even kun... luisteren wat jouw reisgenoten ervan vonden en natuurlijk vooral van die, uh, van die kus? Ja. Gisteravond op televisie hadden ze het er een keer al over. Hoe lang zou het duren? Eén seconde, twee seconden in het nieuws. No, no, no, no. Nou, je ziet het hè. Te kort. Wat? De kus is toch veel te kort. Er staan uh, misschien wel miljoenen mensen op te wachten en dan is het goed weg. klaar. Nee, veel te kort. kunnen ze in Nederland beter toch? Ja, maar ja, wat vind jij ervan? Was het een tekorte kus? Ik bedoel, de kwaliteit van een kus zit toch niet per definitie in de lengte? Ja, maar kijk, lengte in dit geval kwaliteit en kwantiteit hebben we ook met elkaar te maken, vind ik. Ja, maar je staat, het is een koninklijk huwelijk. Het is niet een café. Je gaat er niet uren. Je gaat toch gewoon heel netjes een kort kusje doen. Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn reisgenoten, en die hebben er echt meer verstand van. Want ze zijn echt... Ja. Uh, mijn, de vrouwen die naast me zaten, die zaten minstens... sommige van hen echt 30 jaar waren geabonneerd op het blad Forsten. Die, vonden, die waren echt kritisch. En ze vonden onder andere de kus heel kort. Maar ook de, de koets. Hoe de van de ene plek naar Buckingham Palace ging, vonden ze ook veel te hard gaan. Ja, die ging te snel. Dat, dat was kritiek die ik ook hoorde. Echt waar? Oh, nou, hier ook. Nou, dus dan, die, ze hebben er echt verstand van. En verder vonden ze het ook toch een beetje... de, de kale plek op het hoofd van William eh, vonden ze ook heel, heel triestig. Want ze zeiden, ja, kijk, hij, hij begint nu al op zijn vader te lijken. Dus ja, daar kan, hier... kan hij niet zo gek veel aan doen, vrees ik. Hé, hey, en nu? Nu alles voorbij is? Uh, nou, we hadden de hele middag hadden we daarna vrij. Ben ik even naar het dorp gegaan en ik, de sfeer was nog heel goed hier in het dorp. En morgen gaan we naar de naar een paar plekken die belangrijk zijn. Voor Kate en William. Dus onder andere de geboorteplek van, uh, van Kate, Buckleberry. En we gaan ook naar de school waar ze op school heeft gezeten. Maar ook naar Windsor Castle gaan we. En, uh, de dus de reis zit, Academie. Er nog, zit er nog lang niet op uh, voor jullie. Maar dank je wel in ieder geval dat je voor het oog verslag hebt willen doen de afgelopen okay. dagen. Maar dus we hebben geen uitzending voor mij. Ja, nee, niet voor jou, wel voor ons. Oh, voor jullie ook. Okay. Dank je Goedenavond. Freddy van Tijn is aangeschoven voor uh, het nieuws uit de kranten van morgen. Ja, jij weet natuurlijk hoe dat zit met kussen in cafés, hè? Ik weet er niks van, uh... Freddy. De krant graag. Aan de vooravond van Koninginnedag zegt historicus Kees Vasseur in de Telegraaf... dat hij verwacht dat het komende Kamerdebat over een andere rol van de koningin... wederom vruchteloos wordt. Dat betekent nog niet dat hij de monarchie met gewoontes en tradities ziet als een rots vastgegeven. Om te beginnen mag er van hem wel iets veranderen aan die Koninginnedag. Een alternatief voor Koningin de Dag, een modernisering, zou een soort Prinsengrachtconcert in heel Amsterdam kunnen zijn. Met bijvoorbeeld een grote muziekband op de Dam en anderen op het Museumplein. En dat in verschillende grote steden gecombineerd met een dansfestival. Koning Willem IV en Koningin Maxima moeten dan de openingsdans doen. Het gesprek in de Telegraaf is veel langer natuurlijk. Hoe dan ook, Vasseur geeft de monarchie min of meer in deze vorm zeker nog 200 jaar. De Chinezen komen, volgens de Telegraaf. Zonder dat we het beseffen koopt de Volksrepubliek de hele wereld op... Na eerste pijlen te hebben gericht op het grondstofrijke Afrika... en de technologiebedrijven, is nu het Europese continent het doelwit. China is volgens deskundigen een hebzuchtige achterneef... die aast op failliete boedels. En het einde van de koopwoede is nog lang niet in zicht. Grappig dat de opening van de Volkskrant is... dat de aanwas van Chinese studenten en wetenschappers... bij Nederlandse universiteiten sterk is gestegen. Tot ruim 3000 dit studiejaar. Vooral de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit van Delft en Eindhoven hebben veel Chinezen. De TU Delft gaat zelfs een dependance in Peking openen. Want de universiteiten willen graag goede contacten met China... vanwege de economische en technologische groei daar. Maar Peter Ho, hoogleraar Chinese Economie en Ontwikkeling... aan de Universiteit Leiden, zegt... je moet je afvragen waar je mee komt. Als je een enkele vertegenwoordiger stuurt, dan leg je het af tegen de Universiteit van Chicago. Die zet er een gebouw van 1600 vierkante meter neer. Zonder grondig voorwerk je diensten aanbieden is zinloos. Trouw schrijft dat de Nederlandse bisschoppen... zondag niet aanwezig zijn bij de zaligverklaring... van paus Johannes Paulus II. Namens Nederland is de protestantse minister Donner... en kardinaal, kardinaal Simonus er wel. Maar dat komt allemaal niet uit onwil. De Nederlandse bisschoppen hebben een verklaring opgesteld... waarin ze hun grote dankbaarheid en vreugde uitspreken... voor die zaligverklaring. De aanwezigheid de bisschoppen is een samenloop van omstandigheden. Zij zijn zondag in Den Haag, waar wordt gevierd dat Benedictus XVI... De, de huidige paus, zes jaar geleden werd gekozen. De woordvoerder zegt, niks aan te doen, een reisje naar Rome is tijdrovend... en dan ben je niet dezelfde avond weer thuis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Rien jamais acquis, Ni sa faiblesse ni son cœur Et quand il croit ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix Et quand il veut serrer son bonheur il le broie Sa vie est un étrange et douloureux divorce Il n'y a pas d'amour heureux Sa vie est le ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin à quoi peut leur servir de se lever matin qu'on retrouve au soir des armées incertains dites ces mots ma vie et retenez vos larmes il n'y a pas d'amour heureux Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure Je te porte dans moi comme un oiseau blessé La semence sa voix mon regard de passé Répétant après moi ces mots time d'apprendre à vivre il est déjà trop tard Inia Padamore, gelukkige liefde bestaat niet. Even met de benen op de grond. François Ardi. Het kabinet is eruit. De tekorten bij diverse ministeries zijn weggewerkt. En ook met de begroting voor volgend jaar is het kabinet een heel eind op weg. Dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat door die extra tekorten er weer meer bezuinigd moet worden. Politiek redacteur Hans Andringa, waar gaan de klappen vallen? Dat weten we nog niet precies, want uh, ja, de hamvraag vandaag aan Rutte... en de leden van het kabinet was natuurlijk... wie gaan het voelen en waar gaan we het merken? Uh, de lippen bleven stijf op elkaar. Wat we wel weten is dat de ministeries met tekorten... Uh, volksgezondheid zijn en sociale zaken. Dus dat daar uh, de grootste ingrepen zijn gedaan, dat is wel duidelijk. Rutte is de man van communicatie. Waarom dan niet wat meer openheid hierover? Dat blijft ook nog een beetje gissen. Uh, Rut is inderdaad de man van de, van de open regeerstijl. Dat uh, hebben we de, de afgelopen maanden steeds gemerkt. Nu zien we toch dat er eigenlijk een formele reden wordt gezocht om nog niet met uh, de informatie naar buiten te komen. Want er moet nog wel iets doorgerekend worden. Het kabinet is er dan nu wel uit. Maar de juiste cijfers en de gevolgen daarvan... ook voor de verschillende inkomensgroepen... dat is altijd een heel rekenwerk. En het tweede is dat uh, ze ook het besluit naar de Kamer willen sturen... en niet eerst de pers gaan inlichten en dan pas de Kamer. Dus ook de volgorde, daar wordt nu heel sterk op uh, gelet. Het kan natuurlijk ook zijn dat wij allemaal gaan uh, merken... dat het toch wel heel vervelend uitpakt. Dus misschien mogen we nog frank en vrij de Koninginnedag vieren en later nog 5 mei... en dat de zware dobbers dus na die tijd komen. Rutte wilde nog wel in het gesprek zeggen... dat er op meerdere ministeries... niet alleen bij volksgezondheid en sociale zaken... maar bij meerdere ministeries ook tekorten waren... die vandaag dus ook op papier allemaal zijn weggewerkt. Ja, ja zeker. Nee, dat, maar dat zie je natuurlijk altijd. Er zijn altijd wel een paar departementen die een, een, een overschotje hebben... waar iets minder wordt... Uh... Welke zijn dat nu? Ja, dat kan ik niet zeggen, omdat we uh, de afspraak ja, volksgezondheid hebben... Volgens gezondheid is bekend, maar... Uh, ja, volgens gezondheid is bekend, maar dat is eigenlijk in de jaar uh, Sociale zaken probleem. was een probleem, maar zijn er nog meer ministeries? Ja, ik, ik zeg er niks over. De reden is dat we vandaag, dat is het goede nieuws, de besluiten hebben genomen... hoe we het allemaal gaan oplossen voor dit jaar en de komende jaren. Dat mm. komt eind mei naar buiten bij de voorjaarsnoten over 2011. En rond Prinsjesdag bij de begrotingen voor 2012 en later. Mm. En de doorwerking na 2012 dus. En wat we vandaag gedaan hebben, is die hele besluitvorming afronden. en dat moet overigens voor een deel ook nog wel gewoon helemaal technisch verwerkt worden... in die onderliggende begrotingen. Moet allemaal nog even doorgerekend worden. Nu zegt u zelf al, het goede nieuws is... Maar dat u rond bent met de begroting... en dat de tekorten op de een of andere manier weer worden weggewerkt... houdt ook in dat er voor heel veel mensen slecht nieuws komt. Wanneer nou, krijgen die mensen dat slechte nieuws te horen? Vooral in de zorgsector. Ja, laat ik beginnen. Ook daar met goed nieuws eerst. Dat vind ik toch belangrijk. De, de gezondheidszorg gaat ook deze periode met 14 miljard euro stijgen. We, gaan, we geven nu in Nederland zo'n 60 miljard euro uit in de gezondheidszorg. En dat stijgt in deze kabinetsperiode naar 74 miljard euro. Ver uit de grootste uitgavenpost in Nederland. Van de hele overheid. Meer dan, meer dan 10% van ons nationaal inkomen. Um, alleen. Wat we nu doen, is voorkomen dat het nog meer stijgt dan met die 14 miljard. En wat daarboven dreigt te komen, dat is nu terug omgebogen. U heeft gelijk, dat betekent ook echt moeilijke maatregelen. Dat is onvermijdelijk. En daar zullen wij onze verantwoordelijkheid voor nemen. Die zullen we goed uitleggen. Die zullen we eh, op een eerlijke manier eh, proberen te verdelen. Maar het heeft zeker gevolgen voor mensen. Dat is onvermijdelijk. Nou weten we van vorige kabinetten dat er altijd werd gezegd... je moet het eerlijk verdelen. De sterkste schouders eh, dragen de zwaarste lasten dan werd er ook wel eens naar inkomen gekeken. Gaat u dat ook doen? Dat de mensen met de lagere inkomens zoveel mogelijk ontzien gaan worden... en dat mensen die het breder hebben, dat die meer gaan betalen... dat die zwaardere lasten krijgen? Ja, dat, dat gebeurt in Nederland natuurlijk. De, de, de, de sterkste schouders dragen in Nederland veruit de zwaarste lasten. We betalen allemaal in Nederland ongeveer 5000 euro netto per maand... aan onze zorgkosten. Als je alles optelt, dus de premie voor de ziektekostenverzekering... de AWBZ, de premies via de werkgever... en die je zelf als werknemer betaalt via de werkgever... Zelf maar die mensen opbrengen. kunnen met een gerust hart koningere in 5 mei gaan vieren. Nou, ik ga nu niet erop vooruit lopen welke maatregelen we nemen. Want dat is echt uh, om bekend te maken als het hele allemaal naar buiten komt. Ik vraag niet Maar het is wel nemen of ze gerust ik, de, uh, ja, de komende ja, dagen. Ik ga, kunnen kunnen gaan. Gaan. ik ga ook niet nu uh, uh, uh, uh, tegen iedereen zeggen de, er gebeurt niks. Want natuurlijk gebeurt er iets. Dat zullen, dat zullen mensen ook merken. Maar als u algemene vraag is, probeer je dat zo eerlijk mogelijk te doen. Probeer je dat zo ver mogelijk te verdelen over de verschillende uh, inkomensgroepen in Nederland. Dat proberen we natuurlijk altijd als kabinet. Dat is ook gewoon sociaal beleid wat je moet voeren. Maar het is onvermijdelijk dat ook iedereen er iets van merkt. Dus ook die lagere inkomensgroepen. Je kunt niet iedereen helemaal ontzien, dat gaat mm -hmm. niet. Het totaal aan bezuinigingen, die 18 miljard, daar houdt hij nog steeds aan vast. Ja. Die tekorten die u nu extra moet zien, zien te dekken. Hebben die op de een of andere manier nog invloed op dat totaalbedrag aan bezuinigingen? Nee, het werkt zo dat we helemaal op koers liggen richting de 18 miljard. Daar is nog geen euro weg. Uh, door deze besluitvorming uh, zijn de, de, de dreigende gaten... die geslagen zouden worden in de 18 miljard, zijn weer helemaal gedicht. Zodat we weer helemaal terug op het pad zijn op weg naar de 18 miljard. En dat bouwt natuurlijk op in de loop van deze kabinetsperiode. Uh, Zouden we vandaag niet deze besluit hebben genomen? Ja, dan zouden er gaten geslagen worden. En dat zou ten koste gaan van het terugdringen van de staatsschuld en het tekort op de overheidsbegroting. Met als gevolg dat je uiteindelijk met al die hoge rentelasten zit voor volgende generaties. Ja, en heeft hij als het ware ook een tellertje op je bureau staan om te zien hoe ver de bezuinigingen al zijn, hoe ver u al bereikt heeft van die 18 miljard? Nee, het enige wat ik bijhou... of het ten opzichte van de afspraken die we gemaakt hebben... bij het uh, formeren van dit kabinet... en van deze uh, samenwerking tussen de drie partijen... in hoeverre we daarvan afwijken. Nou, en als we, de, we vandaag niet deze besluit hadden genomen... waren we daarvan afgeweken. Nu zitten we weer helemaal in lijn met uh, het oorspronkelijke plan. Vandaag het bekend worden van het vertrek van André Rauvoet uit de politiek. Nu gaat u natuurlijk zeggen dat het een ontzettend goed uh, Kamerlid was... in een uitstekende ja, minister. dat is ook zo trouwens. En dat u hem gaat missen. Maar, als nou, u, ik, maar dat wil ik wel zeggen. Ja, ik begrijp dat het, u vindt het een beetje een cliché. Maar in mijn, dit specifieke geval... ik heb met Rauwvoet, met André Rauvoet. gewoon heel plezierig samengewerkt. En met, het leuke van het André Rauvoetwerk is dat het gewoon een betrouwbare man is. We waren het vaak onder eens, laten we ook eerlijk zijn. Maar het is wel een uh, kerel dat mee afspraken kunt maken. Wat is zijn politieke erfenis? Waar wij over vijf, over tien jaar nog, uh, nog over na kunnen denken. Ik dikken. denk dat ze, ze, ze op twee punten. Ten eerste is het een man die altijd uh, heel sterk... de principiële discussie op de agenda heeft gezet. Uh, bijvoorbeeld ook over mensenrechten. Uh, de positie van christenen ook in de islamitische wereld. Uh, dat is een heel sterk punt van hem. Het tweede is dat het een man is die uh, de ChristenUnie... de, de oude partijen uh, RPF en uh, GPV... het ja, risico is toch dat dat was zo wegkwijnen. De ChristenUnie staat er nu gewoon. Hè. Die, die heeft zijn partij van, van rond de vijf, zes, zeven zetels zo'n beetje. Standaard lijkt het wel, en misschien ook met uitschieters in de toekomst. En dat vind ik wel echt een erfenis, hè, want politici worden natuurlijk ook geacht... in een partijenstelsel om te zorgen dat ze sterke partijen achterlaten. En ik denk dat André Rauvoet dat zonder meer doet. Hm. U heeft gisteren, uh, na aanleiding van de besprekingen rondom de begroting... gezegd van we moeten bepaalde geruchten zien te ontzenuwen. Dus u heeft al iets verteld over hoe die onderhandelingen zijn uh, gelopen. President Obama, die moest deze week ook een gerucht ontkennen... Ja. dat hij niet in Amerika zou zijn geboren. Waar bent u geboren? In Den Haag. Dat ligt in Nederland, geloof ik. Nog steeds, ja. Ja. In welk ziekenhuis? Brodoval. Datum? Uh, 14 februari 1967, om 7 voor zeven s'avonds. Dat staat in de boeken? Dat staat in de boeken, hoop ik. Oké. Okay. En anders kom ik hier met mijn geboortecertificaat. Afgesproken. Op de radio kan ik dat doen. MUZIEK It's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance need the cover of October skies Yet you all know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And you know I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low Yet you all know the night magic seems to whisper and hush, and all the summer light seems to shine in your blush.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 You just travel inside Then I know how Van Morsen, Moondance. Goedenavond, André Rauwvoet. Goedenavond. U luistert graag naar Van Morsen, hè? Ja, Moondance, prachtig. Ja. Zo het album ook. Ja, u heeft het ooit verteld in het oog dat u graag naar Van Morsen luisterde. Klopt. Eerder, in de, eerder in de aflevering uh, spraken we Mark Rutte. Die zei uh, over u iets aardigs. Het is uw grote verdienste dat de ChristenUnie is geslaagd... na de fusie van de kleine christelijke partijen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is in die zin wel iets, iets te veel hier, uh, denk ik. Omdat uh, ik ben natuurlijk ingestapt in, uh, in 2002 als politiek leider. En toen stond de ChristenUnie er wel als, als fusie van uh, RP en GPV. Dat is natuurlijk de allereerste verdienste geweest van de mensen die die twee partijen bij elkaar hebben gebracht. Uh, in de allereerste plaats was dat Leen van Dijken. Maar het was in die tijd ook Gert Schutte als leider van het GPV. En onder die twee mannen is, is uh, de ChristenUnie ontstaan. Zou ik dan op zijn minst kunnen zeggen dat het uh, uw verdienste is dat uh, christelijke politiek niet langer als als iets archaïs wordt gezien? Nou, los van dat mijn verdienst is, ik ben wel blij dat dat zo is. En dat, uh, zeker ook door de regeringsverantwoordelijkheid van de afgelopen jaren... Uh, dat wat wij al lang wisten in, uh, in de club... is dat christelijke politiek niet iets langs de zijlijn alleen maar is. Maar de, ja, zoals ik het uh, vandaag ook een keer gezegd heb... Uh, de ChristenUnie is opgericht om verantwoordelijkheid te dragen. En dat vindt eigenlijk iedereen op lokaal niveau en provinciaal niveau heel gewoon... Maar tot 2007 was dat uh, op nationaal niveau eigenlijk bijna ondenkbaar. En dat is dus wel gebeurd. En ik, denk, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel een eye-opener is, uh, is geweest. Van hé, hey, dat is een, een partij met heel uitgesproken standpunten. Waar je het misschien niet op alle punten mee eens bent. Maar ze kunnen dus wel gewoon verantwoordelijkheid dragen en in de regering meedoen. Wat was het moment dat u dacht, ik kap ermee? Ja, dat is iets waar je, waar je naartoe groeit. En alleen achteraf kunt vaststellen... nou, op dat en dat moment was het wel zo'n beetje rond en, en, en bekend. Maar uh, je groeit daar naartoe. In de eerste plaats de vraag van hoe gaan... Eh, laat me heel eerlijk ook zeggen, hoe gaan Arie Slob en ik... Maar Arie heeft natuurlijk 3,5 jaar lang als de fractievoorzitter... toen ik vicepremier was, uh, de fractie geleid. Uh, dan ga je met elkaar het gesprek aan hoe gaan we die komende jaren dat doen... en die, die fractie stevig neerzetten en weer werken aan, aan, heel, aan verder Het Maar heel concreet een moment. Een, een, een moment als in een minuut. Of een moment als in een uur desnoods. Maar veel groter liever niet. Echt een moment. Was dat moment <laughs> er? Uh, ja, dat moment was er wel. In die zin dat ik heel lang toegeroepen ben... Dan ga ik eerder weg, zo ja, wanneer dan? En uiteindelijk heb ik uh, op 19 maart... Uh, op een zaterdag uh, in mijn achtertuin mijn agenda gepakt en gezegd van nee, het, het besluit ligt er en toen heb ik de datum erbij geprikt ik denk dan moet ik weggaan uh, voor uh, het congres van de ChristenUnie op 14 mei nou dat moet dan zijn op de eerste recesdag, dat uh, was donderdag 29 april en dan is het afscheid dus de eerste vergaderdag na het uh, reces, dat is dinsdag 17 mei en, vandaar en, en, toen, en toen, ik zag, toen ik zag dat het uh, 17 mei 1994 was dat ik beëdigd was en precies 17 jaar later dat ik afscheid zou nemen, nou, dan is het vastgoed. Vijfduizend dagen in de, in de Kamer. Ja, dat heb ik echt pas gisteren ontdekt. Die zeventien jaar had ik zelf ontdekt. Maar gisteren maakte een medewerker mij erop attent... dat ik gisteren, geloof ik, op 49, 81 dagen in het parlement stond. En toen gingen we rekenen en toen kwamen we erachter... dat het op 17 mei precies vijfduizend is. Ik heb hier een interview voor mijn neus uit de Gooi in Eemlander. 1999, u schrijft... Den Haag is één groot zwart gat waarin alles verdwijnt. En dat knaagt aan je geweten. Als onder het eten de telefoon gaat, heb je toch de neiging die op te pakken. En daarmee geef je het signaal dat die telefoon belangrijker is. Ja. Dat was 1999. Ja, dat is, dat is altijd zo gebleven. Omdat uh, Nu is de Blackberry, dus dat, dat gebaar, u kunt het niet zien, maar ik maak dat nu van uh, naar je heup grijpen waar je, uh, niet je pistool, maar uh, je, je Blackberry hangt. Dat is zo'n gewoontegebaar. Zodra je die, dat voelt trillen, of, dan, dan heb je de neiging niet te grijpen. Maar heeft u dan twaalf jaar met een knagend schuldgevoel geleefd? Nee, omdat je ook wel. Uh, je leert ook wel regels en grenzen voor jezelf stellen. Van er zijn ook momenten dat de BlackBerry wel weg kan. Uh, of dat je uh, niet zo nodig uh, meteen hoeft te reageren. Of dat hij gewoon ook uit is. Uh, Zo'n moment waarop dat echt weer veranderen was toen ik geen minister meer was. Maar ik moest dat mezelf weer even leren. Want als Kamerlid ben je natuurlijk ook altijd volksvertegenwoordiger. Maar uh, er was veel minder urgentie om bijvoorbeeld op een zondag de hele dag door ook bereikbaar te zijn. Die noodzaak was er wel toen ik minister was. En dus ook vaak plaatsvervanger van de minister-president. Maar u Dan moet je zijn. U heeft de zondag altijd vrijgehouden, toch? Klopt, maar als minister moet je wel, omdat je verantwoordelijk bent... moet je wel bereikbaar zijn. Maar ik was niet zomaar bereikbaar voor, voor journalisten, voor medewerkers. Dat wisten ze ook. Maar als er echt wat was, en dat gold ook in het kabinet... dan wist Jan-Peter Balkend of Wouter Bos... als er echt iets speelt, een de, de man, dan bellen we André, En dat was wederzijds. Dat moet ook, want je bent wel verantwoordelijk... Ja, als er een calamiteit ook... in het land gebeurt. Ja, het contact, het contact met de achterban is afgenomen. Dat zei u al na de verkiezingsnederlaag uh, met, de, met de Statenverkiezingen. Was u niet meer de man om, om het contact te herstellen? Ja, niet in de zin van uh, dat het contact was afgenomen... dat je elkaar niet meer begrijpt. Maar het is natuurlijk wel zo, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik vond het zelf ook vervelend uh, dat je als minister dan is je primaire taak is, uh, je departementen runnen... je portefeuille beheren, je bent dienaar van de kroon. Dus ik merkte dat er wel de afstand tot de partijen was gegroeid... tijdens mijn ministerschap. Waarin zat die afstand? Waarin verschilde u van uw achterban? Nou ja, bijvoorbeeld als, als Kamerlid en als fractievoorzitter... Uh, ga je iedere maand wel een paar keer uh, de boer op... om ook bij kiesverenigingen te spreken, je dus spreekbeurt. En als minister werd dat veel minder. De fractie bleef dat wel doen, maar ik als minister veel minder. En ik was wel politiek leider. Maar dat is concreet al zat het verschil? Telt. Was, was, was u uh, toch, toch haagser dan de achterban geworden? Was u, ja, ik, was u geaccepteerd per, per in de te maar minder op de Veluwe? Nee, nee, nee, nee, daar zat het er niet in. Want nog altijd, uh, en dat, dat doet me goed, nog altijd als ik bij mijn achterban ben. En ik zocht ze natuurlijk ook op, op mijn partijcongressen en bijeenkomsten... Uh, dan horen zij bij mij en ik hoor bij hen. En dat merk je, dat voel je en er is wederzijds uh, maar, veel maar toch, waardering. toch heb ik het soort gevoel dat, dat u weliswaar iedereen heeft laten zien... dat christelijke politiek niet iets archaïs is... maar dat u misschien daarin verder bent gegaan dan de achterban het leuk vond. Nee, daar is geen sprake van. Gelukkig niet, zeg ik erbij, want het was onze achterban die met luid applaus, uh, grote steun, uh, onze deelname aan het kabinet heeft bezegeld. Daar zat geen verschil tussen mij en de fractie aan de ene kant en onze achterban aan de andere kant. Wat denkt u dat er van de ChristenUnie gaat worden nu? Ik heb alle vertrouwen in dat de ChristenUnie op het ingeslagen spoor verder zal gaan en onder leiding van Arie. Uh, geen sweep naar rechts. Nou, nee, dat lijkt me niet voor de hand liggen. Dat zou ook onverstandig zijn om met de eventuele kiezersbewegingen zomaar mee te bewegen. Je bent wie je bent. Wat wel nodig is, vind ik, en daar is ook Ari in de fractie en de partij zich heel van uh, bewust, is dat je wel weer bij jezelf te raden gaat van zijn er ook dingen die wij binnen onze identiteit en binnen ons programma en profiel hebben laten liggen, minder aandacht hebben gegeven? Nou. Stoppen heel veel politici tegenwoordig en die zeggen... ik wil meer uh, tijd voor mijn privéleven. Wat is er veranderd vergeleken met vroeger? Uh, het privéleven van politici, is dat belangrijker geworden... of is de politiek veranderd? Ik weet niet. Misschien is het wel zo dat politici nu wat sneller durven te kiezen voor andere dingen die ze ook belangrijk vinden. Bij, bij Wouter Bos was dat natuurlijk een argument. Bij Camille Eurlings op een andere manier was dat ook een heel belangrijk argument of doorslaggevend om te stoppen. Bij mij is het een combinatie van factoren geweest. En er speelt wel degelijk in mee dat die politiek Den Haag is zo absorberend, slokt je zo op als je niet uitkijkt. Dat allerlei andere dingen die je zelf waanzinnig belangrijk vindt, dat je daar ongemerkt toch minder aan toekomt. Snoekeren bijvoorbeeld. Yeah. <sighs> Ja, dat, maar dat is ook wel een beetje cliché geworden. Eh, omdat ik soms de indruk krijg als ik eh, terugblik en interviews lees... dat ik eh, ongeveer wekelijks achter de snoekentafel sta. Maar als ik dat één keer per twee jaar doe, is het veel. Maar ik doe het wel graag. En ik, ik zou het best wat vaker willen doen. Maar ik, ik ben ontzettend dankbaar dat ik hele trouwe vrienden heb. Anders had ik er nu heel weinig over gehouden. Want van mijn kant was het heel moeilijk om erin te blijven investeren. Want als er een kamerdebat was, dan moest ik in Den Haag zijn... en niet op de verjaardag van mijn vrienden. Nou, u heeft daar komende tijd hopelijk alle tijd voor André Rauvoet. Dank. Graag gedaan. Soul, en het nummer heet Soul Man. Het dagboek van Anne Frank staat erop. En ook het archief van de VOC staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. En daar komt binnenkort wellicht een uniek Nederlands archief bij. Het archief van filmpionier Jean de Smet. Ivo Blom, filmhistoricus aan de Vrije Universiteit, gepromoveerd op het werk van Jean de Smet. Goedenavond. Goedenavond. Wie was Jean de Smet? Jean de Smet was uh, een van de eerste Nederlandse. Uh... Die is en filmhandelaar die uh, in de jaren rondom de Eerste Wereldoorlog uiterst actief is geweest. Een enorme verzameling films uit het buitenland naar Nederland gehaald heeft. En het fantastische is, die films zijn er nog allemaal. Wat moet ik me voorstellen bij een film uit die tijd? Er waren natuurlijk zwijgende films. Um, in alle genres die je maar kunt uh, indenken. Drama's, comedies, westerns, sprookjes, misdaadfilms en non-fictiefilms. En hoe lang duurde zo'n film bijvoorbeeld? Dat varieert, maar over het algemeen waren ze vrij kort. Korte films waren in het algemeen... Uh, uh, maximaal een kwartier. Maar juist in de tijd dat de smet actief is, beginnen de film steeds langer te worden. En krijg je ook steeds meer een focus op die lange speelfilms. Dus eigenlijk is de tijd dat hij actief is, precies de overgang van zeg maar, film als kermisvermaak naar films zoals wij die kennen, met een lange avondvullende bioscoopfilm in de bioscoop. U zegt film als uh, kermisvermaak. Waar werd het dan voor de komst van de bioscoop uh, vertoond? De Kermis was een van de belangrijke uh, locaties waar uh, film werd vertoond. na de allereerste vertoningen door de Gebroeders, Lumi gebroeders Lumière. Daarnaast was het Fayet Theater een heel belangrijke locatie. Uh, bijvoorbeeld in uh, Theater Carré of Theater Flora in Amsterdam. waarbij films dan als een van de acts naast alle live acts werd vertoond. Jean de Smetty die, die voelde dat aan. Hier is iets aan het veranderen, hier moet ik instappen. Wat is zijn grote verdienste geweest? Een grote verdienste is aan de ene kant natuurlijk historisch dat hij zo actief is geweest in Nederland... Uh, in die bewuste periode dat hij de overstap gemaakt heeft van een reisbioscoop naar vaste bioscopen. Maar vooral dat hij in de filmhandel gest gestapt is. Want uh, in de periode dat hij actief was waren er enorm veel mensen in Nederland die allemaal een bioscoopje openden. Maar hij was een van de weinigen die in het gat gestapt is om juist die verbinding te maken tussen wat er in het buitenland geproduceerd werd aan films en wat je in Nederland kon vertonen. En waar hadden hij die films uh, vandaan? Dat was eigenlijk heel divers. In de tijd dat hij begon domineerde de Franse film heel erg. De firma Pathé, wel bekend, stond voorop in die beginjaren. Maar juist in de tijd dat hij actief is, wordt het aanbod steeds diverser. Krijg je niet alleen andere Franse filmmaatschappijen als Gaumont, die ook nog steeds bestaat. Maar juist een enorm scala aan landen, aan nationale cinema's. Italië, Duitsland, Denemarken, Engeland en natuurlijk de Verenigde Staten. Dat archief... Hoe bijzonder is dat archief wat u betreft? Kunt u dat omschrijven in, in, in woorden? Wordt u helemaal emotioneel als u aan het archief denkt? Ja, op zich wel. Want ik heb uh, daar jarenlang zelf tussen gezeten... om mijn proefschrift uh, te schrijven. Het gaat namelijk niet alleen maar om een collectie van rond de 900 films... die nagenoeg allemaal uniek zijn... en niet meer in de landen van herkomst aanwezig zijn. Maar de collectie bestaat ook nog eens uit een enorm... Een collectie reclamemateriaal, fantastisch mooie affiches, foto's, allerlei uh, reclamemateriaal. En daarnaast wat ik noemde de muur van papier in uh, mijn proefschrift. Een enorm bedrijfsarchief, waarmee je dus ook echt de context van al die films kunt reconstrueren. Echt het verhaal achter die films. Dus, dus de vrij... waarde is niet zozeer dat er uh, een groot meesterwerk in zit, maar de waarde is meer dat het iets zegt over de alledaagse praktijk van het bioscoopwezen. Ja, precies. Dat is eigenlijk ook het mooie aan die collectie. Dat het een fantastische doorsnee geeft hoe honderd jaar geleden mensen naar de bioscoop gingen, wat ze dan precies zagen. En natuurlijk, net zoals vandaag de dag, waar dat niet uitsluitend meeste werken. Maar dat was een heel. ...breed scala uh, aan films. En dat zie je ook in die collectie terug. Je ziet daar zowel beroemde titels als, ik zal het maar zeggen... ...de uh, run of the mill, wat iemand honderd jaar geleden in een bioscoop kon zien. En daarom is het ook zo'n mooie tijdscapsule, een mooie tijdmachine... ...als je naar dat materiaal kijkt. We gaan naar Argentinië, althans uh, we schakelen over per telefoon naar Argentinië. Zo exotisch is het allemaal ook weer niet. Ilse Jugend zit daar, de kleindochter van Jean de Smet. Goedenavond. Hallo, hallo. Heeft u hem nog gekend? Uh, nee, niet, uh, niet, niet bewust. Ik was drie, net drie toen hij overleed. Dus ik kan me dat niet, ik kan me dat niet meer herinneren, nee. Wat is dan heel het laat. verhaal in de familie dat rondgaat gaat over Sean de Smet? Nou, vele. Uh, hij uh, regeerde in de goede betekenis van het woord uh, over het graf heen. En hij was heel belangrijk voor de familie. Hij, uh, er gingen veel verhalen, hij was de oudste... Zoon in een, van een grote familie, geboren in Brussel, later Den Bosch. Zijn oudste zoon, vader, overleed, jong. Dus we hadden niks. En uh, samen met zijn moeder begon hij op de kermis, uh, als ik me goed herinner, in porselein te handelen. En uh, heeft zijn hele leven voor al zijn broers en zusters moeten zorgen. Wat was hij in de eerste plaats? Een, een, een goed zakenman of een enorm filmliefhebber? Een zakenman en een... Uh, en een uh... Een visionair zakenman zou ik zeggen. Die heel goed wist wat het, wat het publiek wilde. En die ook uh, alles wat hij kocht en wat hij verkocht. Uh, zat altijd, was altijd met uh, kwaliteit, ging dat gepaard. En hij ja, had een goede neus voor nieuwe ontwikkelingen. Hij was een meer zakenman dan een filmliefhebber. Bestond natuurlijk ook nog nauwelijks. Hè, de film, dat was in het begin. Jaren was er nauwelijks sprake nog van een filmkunst. Dus ze viel nog niet zoveel liefde hebben. U zit zelf ook in de, in de filmbranche, u bent de producent. Heeft dat ja. ergens iets te maken met die familie? Met, met, met die uh, opa? Ja, ja weet, ik niet, weet ik niet. Daar heb ik lang over nagedacht. Daar ben ik mee opgehouden om erover na te denken. Want ik heb, uh, ja, het is helemaal zo. Dat ik heb wat ik me herinner, is mijn vroegste herinneringen waren. Wel de, als klein meisje in de cabine van de Parijaan op de Nieuwendijk, waar ik uh, eigenlijk natuurlijk niet in mocht. Enerzijds niet van de brandweer, maar anderzijds ook niet omdat films waren boven de 18. Maar waar ik wel op een krukje door het projectieluikje naar films zat te kijken, waar ik helemaal niks van begreep. Maar dat heeft me waarschijnlijk wel uh, enigszins uh, gevormd. Kent u het hele archief? Heeft u alles uh, gezien wat erin zit? Veel gezien, heel veel gezien. Ik heb uh, zelf ook in het filmmuseum gewerkt een aantal jaren. En, uh, in de tijd van Hoot Blotkamp, toen, uh, toen werd het archief ontsloten. Het was er al heel lang. Het, mijn moeder, de enige dochter uit het tweede huwelijk van mijn grootvader, die heeft het uh, geschonken aan het filmmuseum in, dan meen ik, zeven of 58. En uh, daar heeft het heel lang uh, goed bewaard uh, gelegen, maar daar, er was geen geld om er iets mee te doen. En Hoos Blotkamp, toen die directeur werd, uh, heeft zij ervoor gezorgd dat het uh, van op, uh, dat nitraatmateriaal op acetaat werd gezet. Zodat het niet uh, verging, want dat uh, yes. was anders ja. wel gebeurd. Ivo Blom, ja. um, ik heb net wat fragmenten gezien uit dat archief. Uh, uh, het ziet er een beetje koddig uit, als je het nu bekijkt. Maar dat is natuurlijk de tand destijds. Uh, een van de dingen die ik meen te herkennen... is toch iets wat leek op een diva. Een, een, een, uh, een schone... een filmster... die daar wulps ja. over het doek uh, Nou, Dat slenderde. klopt ook. In, uh, in die collectie... Is, uh, uh, heeft heel veel kwaliteit. En een van de kwaliteiten is dat je bijvoorbeeld... de opkomst van de Europese filmster... in die films terugziet... En of dat nu uh, uh, Duitse sterren als Asta Nielsen... Waar, of tenminste Duits-Deens, het Deens van oorsprong. Maar ook Italiaanse sterren als Lida Borelli... of uh, Franse actrices, Susanna Grandet... of uh, Amerikaanse acteurs als Maurice Costello. En dat, en, en dat is zo mooi aan die collectie... dat je juist zo goed die overgang ziet... van een, een periode waarin je duidelijk alleen maar korte... Uh, entertainmentfilmpjes op de kermis ziet of misschien in het Varieté-theater een periode waarin uh, grotere bios vaste bioscopen worden gebouwd maar als snel ook steeds grotere bioscopen met steeds meer luxe en wordt er, wat wordt er dan gepresenteerd aan het publiek de filmster. En je ziet dat inderdaad een aantal films in die collectie ook dat soort uh, filmsterren bevatten. Maar Hollywood was er nog niet bij. Heeft de dus smet de opkomst van Hollywood ook nog uh, meegekregen? Een klein beetje, want hij was ook nog actief tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat is precies de periode geweest dat Hollywood ontzettend opkwam. Eigenlijk dankzij die Eerste Wereldoorlog, omdat men hier in Europa met elkaar oorlog aan het voeren was... en de Amerikaanse filmindustrie eh, langzamerhand de hele wereld veroverde met zijn eigen eh, filmdistributie. De Smet had niet zoveel zin om zaken te doen met de Amerikanen... omdat hij hem toch verplichtte om min of meer een slaafje te worden van hun filmhandel en de vrije jongen die hij was heeft hij dan toch besloten om dan de bakens te verzetten... en in het vastgoed gegaan in plaats van in de filmhandel. En toen wilde hij, uh, waar later de discotheek de It zat... Een, een grote bioscoop stichten. Dat is niet helemaal gelukt. Dat is niet helemaal gelukt. Het was overigens niet alleen een bioscoop. Het was echt een uh, multimedia paleis. Er moest een theater bij komen, een wintertuin, een restaurant, een rolschaatsbaan. En het complex begon bij panden aan de Herengracht... waar nu zo'n beetje Willet Holthuizen zit. En zo helemaal doorlopen tot aan de Amstelstraat... waar inderdaad nu de it zit, of zat. Ilse Joegen, is die rijk gestorven? Um, ja. Nou, dat is een mooi lekker duidelijk antwoord... Heeft u daar ook nog een, een, iets van meegekregen? Is dat kapitaal in de familie gebleven? Of is dat een, een vraag die ik beter niet kan stellen? Ja hoor. Um, de, er is natuurlijk er is veel verloren gegaan. En, um, maar er is ook nog heel veel overgebleven. En um, mijn broer en ik hebben... Uh, nou, in eerste instantie mijn moeder. Uh, nogmaals die dochter de het tweede huwelijk. En daarna mijn broer en ik hebben het een en ander voor. ...kunnen zetten, maar van de bioscoop is uh, helaas niet veel overgebleven. De laatste bioscoop was de Parijsia op, uh, op ja. de Nieuwendijk. En uh, dat hebben we, die hebben we gelukkig nog weten te redden. Uh, toen die ook verkocht moest worden en opging in het Victoria Hotel... ...en uiteindelijk is het interieur in het... Uh, ...toen heet het nog filmmuseum in het Vondelpark terechtgekomen. Daar is het nog uh, terechtgekomen. Ivo Blom, kort, waarom is het zo belangrijk dat dat uh, op de lijst komt, dat archief? Ik denk dat de Smet-collectie een enorme impact gehad vanaf de jaren 80, vanaf de tijd dat al die films zijn geconserveerd. Uh, uh, filmhistorici door de hele uh, wereld hebben eigenlijk een stuk van hun eigen filmgeschiedenis hierdoor teruggekregen. En ik denk dat uh, dat alleen maar geïntensiveerd zou moeten worden. En niet alleen maar, zeg maar naar de wetenschap toe, dank maar ook simpelweg naar het grote publiek. Ivo Blom en Ilse Jogen, dank jullie wel. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zijn we er weer. En dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u een hele goede nachtrust. De overnachting.